3 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Filemon heeft dus goed naar de wonden van Robert Geesing kunnen kijken. De eerste kol in deze loeizware berg-etap is genomen. De tweede, de croix de fer van de buitencategorie, komt eraan. Eerst het NOS Nieuws met Rashid Finch. Het kantoorgebouw van Rijkswaterstaat bij Utrecht is waarschijnlijk gaan trillen door een probleem met betonstaalkabels, hebben experts gezegd tegen het tv-programma 1Vandaag. Het gaat om de staalkabels die verwerkt zijn in de betonconstructie. Die kabels zouden zijn geknapt en daardoor zijn er trillingen en knallen in het gebouw gevoeld en gehoord. Sinds eind vorige maand is de toren dicht. Medewerkers van Rijkswaterstaat vertelden toen dat het gebouw zo hard schudde dat de kopjes van het bureau vielen. Rijksgebouwdienst bevestigt aan de NOS dat ze onderzoeken of het probleem met de staalkabels te maken heeft. Het is een van de scenario's, maar we, onderzoek, we onderzoeken ook nog andere mogelijke oorzaken, zegt een woordvoerder. In Nigeria zijn tientallen mensen om het leven gekomen... toen ze benzine probeerden te stelen uit een tankauto. De vrachtwagen verongelukte in de olierijke Niger-Delta... in het zuiden van Nigeria. En Tientallen mensen kwamen op de tankauto af om benzine af te tappen. Daarbij ontstond brand. Volgens de autoriteiten zijn tientallen mensen bij de brand omgekomen. Persbureau Reuters meldt op basis van een getuige... dat er zeker 90 slachtoffers zijn. De Nederlandse export is in de maand mei bijna 9% gegroeid... ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het CBS. Nederland exporteerde veel aardolieproducten... zoals benzine en kerosine. De afnemers waren vooral landen buiten Europa. Door de lage euro is het voor die landen goedkoop... om hier producten te kopen. De export binnen Europa bleef door de economische crisis achter. Normaal gesproken exporteert Nederland juist het meeste... naar Europese landen. De reisorganisatie Arcadia Reizen uit Alkmaar zit in financiële problemen. Het reisbureau heeft bij de SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, gemeld dat het geld op is. Arcadia biedt vooral reizen aan naar Indonesië, China, Vietnam, Cambodja, Sri Lanka en Birma. De SGR onderzoekt of geplande reizen nog kunnen doorgaan. Lukt dat niet, dan krijgen mensen die een reis bij Arcadia hebben geboekt een brief thuis waarin staat wat ze moeten doen om hun geld terug te krijgen. Reizigers die nog een rekening moeten betalen... moeten dat niet meer doen, zegt de SGR. Ook niet als een eventuele curator erom vraagt... want betalingen die na vandaag worden gedaan... vallen niet onder de garantie. Het Kamerlid Richard de Mos komt definitief niet... op de kandidatenlijst van de PVV. Dat heeft Geert Wilders laten weten. Hij reageert ermee op de actie die de Mos is begonnen... om alsnog een plekje op de lijst te krijgen. De Mos wil als lijstduur meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen... van 12 september en hoopt met voorkeursstemmen te worden gekozen. Maar volgens Wilders is die poging kansloos. De PVV-selectiecommissie deelt mede bij haar besluit te blijven... om hem niet op de kandidatenlijst te zetten, liet de PVV-leider weten. Drie Nederlandse wielrenners zijn in de bergetappe van vandaag... uit de Tour de France gestapt. Bauke Mollema, Liewe-Westra en Rob Ruig... stapten tijdens de beklimming van de eerste klim van de dag af. Westra en de Ruig rijden voor vakantse olij. Mollema rijdt voor de Rabobankploeg. Raboploegleider Adrie van Houwelingen over het afstappen van Mollema. De begeleiders om hem heen, die hem uh, buiten de koers steeds zien... en eigenlijk uh, naar tafels in Strompelen en weer terug naar bed... hebben al enkele dagen hun bedenkingen. En uh, helaas is dat uh, vandaag bewaarheid geworden. De renners moeten vandaag over twee bergen van de buitencategorie... en de finish ligt op een col van de eerste categorie. Dan het weer vanmiddag alleen in het noordoosten. Kans op een enkele bui, verder droog. Regelmatig zon, het is 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Middagtemperatuur ligt dan rond de 18 graden. En ook zaterdag is het nat. Zondag neemt de buienkans flink af. Aan de B-verkeersinformatie, er staan files op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os, verknopt Ewijk 2 kilometer door werkzaamheden. En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Leiden Centraal en Hoofddorp... rijden na een aanrijding geen treinen. Tussen Meppel en Hogeveen rijden ook geen treinen. Daar ligt een boom op het spoor. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Pionde de Graaf. De Tour. Drie Nederlanders, Ruig, Westra en Mollema... zijn dus al afgestapt in deze loodzware 11D-etappe van de Tour 2012. Ja, Sebastian Timmerman, Gio Lippens, hoe is het met de Nederlanders vooraan? Want die hebben we ook, toch? Die hebben we nog wel degelijk. En uh, ik kijk naar Kessiakov en Velits. De twee mannen die weggesprongen waren in de afdaling. Of eigenlijk net voor dat klimmetje, omdat zij die punten wilden pakken voor de bolletjestrui. En die worden nu uh, achterhaald door een groepje. Daar zit in elk geval Roland bij. Ik zie Valverde erbij zitten. Er zitten nog veel meer mannen bij. Ik uh, ben daar benieuwd wie daar nog meer aansluit. Of we daar ook nog Nederlanders uh, te zien krijgen. Ik zie in ieder geval een man van Katusha. Dat moet dan Juri Trofimov zijn. Die sluit er ook aan. Pierre Roland had ik, uh, geloof ik, al gegeven. Uh, Gemeld. Dat zijn de mannen die aansloten. En ik geloof dat ook Scarponi. Dat is de man natuurlijk die als eerste aansluit. Michele Scarponi. Maar dat betekent nog dat we daarachter nog een verbrokkeld uh, ja, gedeelte hebben. Van die eerste kopgroep die we hadden in de beklimming van de Madeleine. Met daarbij dus die Nederlanders. Met daarbij in elk geval uh, Johnny Hogeland. Die dan weer zou hebben moeten kunnen aansluiten. Met Laurens Dam. die goed mee omhoog ging. Met Pieter Wening zonder Steven Kruiswijk dus. Want die is gemeld dat die gevoel. Vallen is en dat hij daarna weer op de fiets gekropen is. Maar ik kan me niet voorstellen dat Kruiswijk dan nog in die achtervolging zit. Maar hij zal dan toch langzamerhand wel opgeslokt zijn door het peloton. We krijgen officieel de melding dat achter die grote groep... ...met dus die drie Nederlanders... ...dat daar ook nog Vino Vindokourov en Leipheimer op achterstand rijden. Zij zouden op 32 seconden rijden. Daar dan weer achter, ja het gaat maar door... ...Daniel Os en Peter Sagan, twee ploeggenoten van Liquigas. En dan op wat grotere achterstand, 2 minuten en 58 seconden... Het peloton met de gele truidrager. Met daarbij ook de bolletjes Met Marco Marcato in elk geval van de vakantse ploeg. Hij zit daar in elk geval nog wel bij. Drie minuten en 11 seconden. Maar het is gewoon chaos. Op die weg tussen La Chambre en Saint-Étienne de Quine. Even vlak, Sebastian. Het laatste stukje vlak. en dan uh, wordt het weer klimmen eigenlijk de hele dag. Uh, de rest van de dag over de Croix de Ferre, de Molar en La Toussouïre als je houdt van vlakke kilometers als je wilt herstellen. En dus ook belangrijk voor de ploegleiders, dan is hier de mogelijkheid inderdaad op weg naar Saint-Etienne de Queen. Die laatste vlakke kilometers. Acht koplopers hebben we en die worden gemeld met 26 seconden voorsprong op het groepje van Vino Kurov en Leipheimer. Meer dan die twee namen worden op dit moment niet gemeld en omdat dat die verschillen zo klein zijn, omdat het maar gaat om 26 seconden... mogen we nog niet achter die uh, eerste groep van acht koplopers. Dat groepje dus met onder andere Valverde, met Felix en met uh, uh, Fris, uh, Frederik kessia -Kof. De wind die staat hier uh, behoorlijk in het voordeel. Die waait hier mee en dus worden de koplopers... en de rest natuurlijk van uh, uh, dat uh, grote toerpeloton dat nog over is... in de richting geblazen van de tussensprint. En daarna gaat het weer omhoog op de Kolderlach. Quarta Fair. De tolhe. Op een... Een liedje van uh, Richie Valens dit en dat is een film over die Richie Valens gemaakt en daar zit dit nummer dan weer in van Los Lobos, La Bamba. We gaan naar een uh, opmerkelijke zaak. Fred B. Hij is verdacht van uh, de moord op zijn ex-schoonouders in Middelburg. Hij heeft vannacht de zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Hij zat vast in het Huis van Bewaring in Vught. Het OM eiste twee weken geleden levenslang tegen hem. En vandaag zou de rechtbank in Middelburg uitspraak doen. Hier is uh, bij ons aangeschoven justitiespecialist Ilan Sluis. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zou dus uitspraak gedaan worden, maar hoe moet dat nu? Ja, die uitspraak komt er niet meer. Uh, dat is natuurlijk heel onbevredigend, met name voor de nabestaanden. Maar zo werkt dat nou eenmaal juridisch. Als iemand is uh, overleden, kan hij niet meer vervolgd worden. Uh, dus ja, we zullen nooit meer weten wat nou de straf zou zijn geweest voor, uh, voor Fred B., uh, de rechter heeft nog wel iets gezegd. Namelijk dat, dat hij Fred B. verantwoordelijk houdt... voor de dood van allebei de ex-schoonouders van Fred B. Mm -hmm. uh, en dat is wel belangrijk voor de nabestaanden. Precies, omdat dat Fred... is speciaal voor hen gedaan. Ja, speciaal voor hen gedaan. Uh, Fred B. heeft namelijk altijd ontkend dat hij zijn ex-schoonmoeder... Ex -schoonmoeder, zou hebben vermoord. Uh, een ongeloofwaardig verhaal. Maar uh, dat vindt de rechtbank nu dus eigenlijk ook. Ja, um, Al eerder werd duidelijk toch dat hij, dat hij gevaarlijk was. Hè? Dat, dat hij misschien ook wel een gevaar voor zichzelf was. Ja, zeker. Hij heeft uh, sowieso aangekondigd dat hij zelf moord zou plegen, uh, twee weken geleden tijdens de rechtszaak. Uh, maar daarvoor is hij ook uh, tijdens andere rechtszittingen uh, geboeid, aangevoerd en is een van de rechtszittingen is zelfs een keer niet doorgegaan. Uh, omdat de directeur van de gevangenis waar hij zat, uh, vervoer van Fred B. te gevaarlijk vond. Mm -hmm. Maar hoe kan het zijn dat dit dan toch gebeurd is? Want zeker als hij het zelf aankondigde, dan zou Kun je zeggen daar komt uh, extra bewaking op? Mensen letten daar beter op? Of, of werkt ja. dat niet zo? Ja, dat zou je zeggen. Het is natuurlijk, uh, iedereen houdt nu even zijn mond dicht over wat er precies is gebeurd. Gevangenis wil niks zeggen. Uh, justitie wil niks zeggen. Uh, en, en de gevangenis en uh, politie in, in Brabant, die onderzoekt nu, uh, hoe hij zelfmoord heeft kunnen plegen en of er eventueel fouten zijn gemaakt. Uh, je mag aannemen dat gezien de situatie waarin uh, Fred B. verkeerde uh, en zijn psychische stoornis uh, die hij had, uh, dat men hem wel goed in de gaten hield. Ja, maar kennelijk is het hem toch op manier of andere manier gelukt. Ja, Want er is nog helemaal niets naar buiten gekomen over hoe dat gebeurd is. Nee, wat nee, hij nee, heeft gedaan. nee. we weten wel uh, van, van eerdere berichtgevingen dat hij uh, eerder heeft geprobeerd... om een strop te maken van een pak dat hij aan had in de isoleercel. Uh, dat is hem toen wel gelukt. Dus toen is hij ook wel uh, uh, onder strenge bewaking komen te staan. Maar wat er nu precies is gebeurd, niemand weet het. Maar blijkbaar dus niet onder strenge bewaking? Ja, of hij is toch zo handig geweest dat hij iets heeft gefabriceerd... of uh, op een of andere manier toch aan iets heeft kunnen komen om zelfmoord te plegen. Ja. Wat, wat heeft zijn advocaat gezegd, meneer Wouters? Ja, die, uh, voor hem was het natuurlijk ook onbevredigend dat de zaak op deze manier zo eindigt. Maar uh, hij zei wel van ja, de zelfmoord van, van Fred B. was op zich onnodig geweest. Omdat het Pieter Pieterbaancentrum uh, een stoornis bij hem had geconstateerd. Waarvan men wel zei van die is goed te behandelen. Uh, dus als hij onder behandeling uh, was geweest. En de overtuiging van uh, de advocaat was ook dat uh, de rechter die behandeling zou hebben opgelegd vandaag. Uh, ja, dan had hij uh, op zich wel weer beter kunnen worden. Ja. Dus ja. Het is een hele idiote zaak, want hoe gaat het nu verder? Er komt onderzoek. In juridische zin is deze zaak afgelopen. We ja. zullen verder echt niks meer weten. We krijgen waarschijnlijk nog een onderzoek naar uh, wat zich heeft afgespeeld in de gevangenis. Maar het is wel sowieso van begin af aan een opmerkelijke zaak geweest. Hè. De, de moord zelf was al uh, zeer opmerkelijk. Uh, Fred B. vluchtte naar ook naar een kerkhof, is daar teruggevonden. En daarvoor uh, zijn er ook al uh, fouten gemaakt in, in de zaak. Hij had uh, al eerder het huis van zijn ex-vriendin in, uh, in brand gestoken in Haarlem. is toen zelf gewond geraakt, is uh, ook in het ziekenhuis beland. Daar heeft men hem toen aangehouden. Uh, maar kon niet verhoord worden vanwege zijn eigen verwondingen. En op het moment dat hij dus weer uit het ziekenhuis kwam, is men vergeten om hem weer opnieuw aan te houden. En uh, ja, is toen eigenlijk, daarna zijn, zijn ex-schoonouders gaan terroriseren. Dus het is gewoon een hele keten van zaken die, die mis zijn gegaan... en raar zijn gegaan. En die Fred B. was zelf natuurlijk ook een, een explosief en een gevaarlijk persoon. Ja. Dus ja, een hele opmerkelijke zaak uh, tot nu toe. En ja. zeer onbevredigend voor de nabestaanden. Ja, dat zeker. Ja, voor iedereen die met deze zaak te maken heeft... is dat natuurlijk uitermate onbevredigend... dat je eigenlijk wel weet dat deze man het gedaan heeft. Dat je eigenlijk op hete daad is aangehouden... Uh, ja, vandaag zijn straf zou horen en nou ja, dat dit dan het, uh, het einde is van deze zaak. Ja, Dank je wel voor je toelichting, Ilan Sluis. De beklimming van de tweede grote klus vandaag gaat beginnen. Maar, uh, Sebas, uh, jij bent met je motor intussen voorbij gereden... en jij weet misschien waar die drie Nederlanders zitten vooraan. Die zit op 30 seconden van de kopgroep. De kopgroep dus met Alejandro Valverde. Laten we zomaar eventjes de kopgroep omschrijven. 30 seconden was het volgens mijn eigen stopwatch een aantal kilometer geleden. Maar deze grote groep met in ieder geval dus Zwening ten Dam en Johnny Hogeland daarbij. Die komt dichter en dichterbij hoor. Het is geen 30 seconden meer. Het is nog zo'n dikke 20 seconden achterstand op dus de eerste acht leiders. Dat, ze komen dus dichterbij als ze gaan beginnen aan de tweede beklimming, aan de Col de La Croix de Fer. Ook een uh, enorme, zware beklimming, ook buiten categorie... nog hoger dan de Col de La Madeleine. Ik ga eventjes staan, uh, kijk over de rug heen en de helm heen... van mijn motar René Wijkens, die ons uh, weer perfect van de Madeleine af heeft geleid... straks door die gevaarlijke afdaling. Dan kijk ik over die, uh, achter, of die achtervolgende groep heen... waar Daniel Martin uh, de leiding heeft. En dan zie ik daar niet al te ver voor het rode knippelen... ...van de auto van Christian Prudhomme, de Tourbaas, die achter de kopgroep zit. Een seconde of 30 is het nog steeds voor de groep Valverde-Gio... ...op de groep met de Nederlanders. Klopt helemaal, hoor, in die groep met Valverde. Het is een mooi groepje daar, hoor. We hebben Pierre Roland, we hebben Scarponi, Trofimov, Valverde... ...dus Kirienka, Kessiakov. Kizerlovski en Velits. Velits eigenlijk een beetje de aanstichter van de breuk in de grote kopgroep. Die we hadden in de beklimming van de Madeleine. Hij ging voor de punten voor de bergtrui. En hij kreeg uh, Pierre Hollande met zich mee. Uh, uh, hij kreeg uh, een andere man met zich mee. koff natuurlijk. Wat die sprinten voor die punten voor de bergtrui. Waarin hij nu dus virtueel leider is. Ja, we hebben nog zo lang te gaan. En we hebben nog zoveel bergen te gaan. En dan uh, zijn we nu ook echt begonnen met die kopgroep. Aan de beklimming van de Telegraf van de croix de Faire, moet ik zeggen. We komen vanaf de Col du Clandon. Die bereiken we eerst op 1924 meter. Dan weten de tourfietsers wel, de trimfietsers wel... van welke kant we aankomen. En dan is het nog even doorrijden naar 2067 meter... om dan uiteindelijk boven te komen op die Col de la croix de Faire. Dat ijzeren kruis dat staat daar boven op die kale rotspunt. Rotsblokken eromheen. En als je dan verder kijkt, zie je alleen maar ja, sneeuwplekken... op de massieve om je heen. Het is een interessant kool waar ze straks gaan bovenkomen. Maar ze zijn nog maar net begonnen aan die klim, die acht. En dan kijk ik daarachter. En dan zie ik inderdaad achter de auto's van de ploegleiders. Zie ik dan weer die achtervolgers komen. Twee minuten en dertig seconden, trouwens, is het verschil. Met het peloton. Met er in de gele trui van Bradley Wiggins. Sebas, jij achter die achtervolgende roep. Waar Sony Hogeland het uh, moeilijk heeft in het begin van de beklimming. Als de centertje en de queen uitrijden. En ik de net, Het was even lastig uh, op een smal weggetje. Maar we konden heel even. ...bij Adrie van Houwelingen in de buurt komen. Het is te gevaarlijk om dat hier even met de microfoon live in de radio, op de radio te doen. Maar we konden in ieder geval snel even vragen hoe het was met Steven Kruiswijk. En daar gaat het redelijk mee. Is dus inderdaad, wordt door Van Houwelingen bevestigd... ...in de afdaling van de Col de la Madeleine. Hij is even bij de rondearts geweest om zich te laten verzorgen. en zit, als het goed is, in de groep met de gele trui. Hier een minuut of 2,5 A3 achter. Er staat een bord langs de kant van de weg dat de Col de, de la Croix de Frere open is. En dat is maar mooi ook. Want de Tour komt langs met de ziekopgroep en de groep erachter met de drie Nederlanders Wening Tendam en Johnny Ogeland. Viel in de wiel. Tijd voor onze speciale verslaggever in de Tour de France. Filemon Wesseling. Veel goedemiddag. Goedemiddag. Waar ben jij nu? Ja, ik ben nu even op een uh, rustig plekje gaan staan waar we contact hebben met onze Comrex, het apparaatje dat mij met de studio verbindt. En ik sta ja, ergens in het dal tussen uh, allemaal hele indrukwekkende hoge bergen. Wat heb Vlak je? bij de Madeleine. Wat, wat, wat Sorry, heb je Lida. gedaan uh, tot nu? Ja, ik ben vanochtend uh, naar de start geweest, uh, ja, de plek waar alle bussen zich verzamelen. Een beetje met, uh, met de renners zitten, oude hoeren eigenlijk. Dat is eigenlijk best de omschrijving van, van de gesprekjes die we hadden. Eerst even vragen wie ging de aanvallen. Nou, uh, al snel werd duidelijk dat Tendam en Wening uh, weg zouden gaan. Nou, dat hebben ze ook gedaan, dat is dan mooi. Maar ja, dan sta je daar een beetje en je moet toch je tijd vullen. En dan gaat het ook in één keer soms over hele andere dingen. Want ze kennen mij nu een beetje. Ik ken die renners dan een beetje. Ik was met Karsten Kroon aan het praten. Die had het erover dat zijn dochter een paard wou. Ik zei van ja, daar moet je niet aan beginnen... want mijn, mijn zusje is paardenarts. Dat kost allemaal klauwen met geld. Ik zei ja... Ik, ik wil het ook niet, want ik wil dan als hij ziek is, dan moet ik hem doodschieten. En niet 15.000 euro aan de veearts overmaken, natuurlijk als <lacht> grapje. Ja, over, <lacht> over dat soort dingen, gaat het dan. <lacht> dat heb is ook je, de Tour de France. Ja, maar heb je, heb je heel toevallig ook met uh, een van die drie gesproken... die uh, net in de rem hebben geknepen? Met, uh, met Mollema misschien? Uh, nee, ik heb, uh, nee, nee, Westra. Ik heb met Geesink even gesproken. Oh, Geesink. En hoe, nee. hoe voelde die ja, zich, Geesink? Ja, die voelde zich wel goed en ik heb heel ook heel erg goed naar zijn wonden zitten kijken. Dat was een beetje raar, maar ik dacht, ik ga er even echt goed met mijn ogen op zitten. En ze waren wel droog. Het was niet meer, in het begin zag je nog van die groene, pussige dingen. En dat is lekker opgedroogd. Dus ik verwacht er wel van, maar zijn moeder was er ook. En wat dan wel een beetje zielig is, dan komt er een journalist komt naar zijn moeder toe. En die zegt, uh, mevrouw Geesink, wilt u beloven dat u als Geesink vandaag weer niet goed rijdt, dat u hem dan belt en uit de tour haalt... Want dit is zijn eerste na. En die moeder zie je dan een beetje lachen. Maar je, moeder, ja, je ziet ook zo'n moeder die zich dan ook een beetje zorgen maakt over zijn zoon. En wat me opvalt, dat is echt ontzettend, uh, dat er ontzettend veel Nederlanders op me afkomen. die vreselijk balen dat de wereldomroep uh, er ja. niet meer is. Dat ze ons niet meer kunnen volgen. Ja, dat, ja, dat, dat kan we helemaal we meer. niet meer. Dat horen we meer. Nee, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Dus wat dus, moet er uh, gebeuren? Over dat soort dingen. Ja, wij moeten gewoon doorgezet worden naar de wereldomroep... want ja, ze, zitten, ze vervelen zich dood op de camping op het moment. Ja. Ik begrijp het. Uh, Radio 1 is trouwens op je, op je via je laptop. Hè? Misschien moet je dat even zeggen. Ze dus moeten hun laptop ja. mee en dan Radio 1 erop. En dan, dan kunnen moet je wel, ze het volgen. Dan moet je wel wifi ja, jij hebben. moet nog volgens mij nog... Camping. Ja, ja, oh, inderdaad, ik kom ja. helemaal uit de oude tijd? <laughs> nee, ja, nee het Frankrijk is juist een land van de oude tijd. Uh, als je wifi hebt, dan, uh, dan mag je je handen knijpen. Hm. Wij moeten soms met onze telefoon helemaal in de lucht staan op een berg om iets te ontvangen. <laughs> Hey, maar ik, je, wel, je krijgt wel een beetje goede, nieuwe, beste vrienden allemaal daar, want die wielrenners worden allemaal jouw vrienden. Ja, de wielrenners wel en de journalisten, merk je wel een beetje, die, die, die, ja, die zitten er ook een beetje mee dat het niet loopt met die Nederlanders, want gisteren kwam iemand naar me toe, ik vroeg, hé, hey, heb je iets leuks gedaan? Ja, Van Dam geïnterviewd, die werd veertigste. Ja, dat, daar worden mensen natuurlijk niet blij van. Die, het, Persoonlijk maakt het niks uit wie er wint, of de Nederlanders winnen of niet. Maar voor de hele sfeer om verhalen te maken, om elke dag weer gepassioneerd aan de aan, aan een start- en finish te staan, maakt het natuurlijk wel uit. Maar ik heb daar tot dusver geen last van. Nou, dan maar even het wijntje. Het wijntje van vandaag, ja, wat wordt het? Dat is, dat is altijd een hoogtepuntje. Ja, precies. Uh, ik heb het uitgesproken, uh, ik heb het gevraagd aan een Fransman hoe ik het uitspreek. Het is de Xingying Bergerol. Bergerol is uh, een, een, een van de lekkerste abrikozensoorten in Frankrijk en die wijn vonden ze ook zo lekker dat ze hem naar die abrikoos hebben vernoemd. Hij is van Domaine Jean Fulier et Fil uit uh, 2010 en hij smaakt. Ik vond niets iets minder. Dat oh. mag ik ook wel zeggen, toch? Ja, dat <laughs> ja. mag ik ook zeggen. Dan sla ik er misschien ook eventjes over. Heb je er ook nog een eettip bij? Asperges. Maar het is helemaal geen aspergetijd. Maar ik moest wel gelijk denken aan asperges. Ja, of kalkoen. Weet je dat vaak? Uh, nooit. Dat soort... Maar ik, ik ga erachteraan. Nou, maar misschien vinden andere mensen wel heel lekker. En hij wordt geïmporteerd door Jurawijnen. Dus. Oké, okay, goed. De wijntip van uh, Filemon is uh, ook elke dag via de site van uh, Radio 1 te zien. naar het filmpje op uh, radio1.nl. En vanavond ook nog een reportage van Filemon op deze zender. Dankjewel. Verslaggevers ter plekke: analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek.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 Let some air in van Alan Clark. We hebben dus die kopgroep met Nederlanders en een peloton dat controleert op afstand. Sebastian Guillaume. Ja, Laten we maar weer eens even een overzicht geven. Want we hebben 17 man aan de leiding. In de beklimming van de Col de Telegraaf. Eerst dus die Glondon op. En dan meteen door naar de Telegraaf. Ik zeg altijd de Telegraaf. Maar het moet natuurlijk de quad Fer zijn. Het maakt niet uit. Het ligt allemaal bij elkaar in de buurt. Maar het is natuurlijk de quad de Fer. 16 man inmiddels trouwens. Want uh, er vallen er steeds meer af. We hebben Horner, Kern, Roland, Basso, Martin, Riblon, Trofimov, Tendam. Dat is mooi. Valverde, Kirienka, Seurensen, Kessiakov, Kiezerlof. Leipheimer, Velits en Pieter Wening. Dat zijn de mannen die we daar vooraan hebben zitten. En dan wordt het toch lastig voor een aantal mannen om te volgen. Het zijn niet de minste. Sebas. Scarponi bijvoorbeeld heeft het moeilijk... en uh, wordt opgewacht door uh, Marco Marzano, zijn uh, kleine ploeggenoot. Echt ook echt een klimmetje, hele dunne beentjes bij die Italiaan. Kijk nu eens een keertje naar Michele Scarponi... met dat nummer 41, gemakkelijk te herkennen. Marzano rijdt trouwens zonder ook maar een uh, nummer. Volgens mij uh, krijg je dat... Een, een, een, krijg je dan nog een, een, een boete. En ik haperde heel even, omdat ik dacht... dat er zojuist weer werd, een opgever werd gemeld. Labandol, hoorde ik. Ja, dan schiet hij je oor even op scherp. En volgens mij was het Mark Renshaw. Dus eventjes officieus. Dat zal later no wellicht nog wel uh, bevestigd worden. Wij zitten dus achter Marzano en Scarponi. Daarvoor rijdt Alexandre Vinokourov. Heeft ook die eerste groep moeten laten gaan... op die uh, flanken van de Croix de Fer Ook zo'n Prachtige beklimming, nu nog tussen de bomen. Het is niet al te warm vandaag in de Alpen. Het zijn lekkere fietsomstandigheden. Het is droog, de zon schijnt, het is een graadje of 18, 19. Mooi weer om te klimmen. Maar als je het dan moeilijk hebt, zoals Carponi, ja, dan is het heel zwaar. Hij heeft het zo zwaar dat Marzano Gio bij hem wegrijdt. Dus Carponi kunnen we definitief een streep doorheen zetten. Dus Carponi kunnen we een streep doorheen zetten. En dat is toch jammer, want het was wel een van de mannen... die nog redelijk stond in het uh, algemeen klassement. Maar hij is er dus af, hij stond op de 15e plek, 7 minuten en 14 seconden achter Bradley Wiggins. Het peloton dat is weer begonnen, ook aan die klim natuurlijk. Die zijn al weer een tijdje bezig. 2 minuten en 58 seconden is het verschil met de kopgroep en de melding inderdaad die jij zojuist gaf, die klopt wat jij in je flarden op je koptelefoon hoorde, was inderdaad Mark Rancho. Hij heeft ook moeten opgeven. En dan is het dus een zwarte dag voor die Nederlandse ploeg. Het is wel opvallend, vijf opgevers vandaag, alle vijf uit Nederlandse ploegen vakant. Soleil en Rabobank zwaar getroffen in deze loodzware Alpen-etappe. Zij zijn vijf man kwijtgeraakt. Westra eruit, Ruig eruit, Mollema eruit, Larsson eruit. En nu ook dan Ranshaw eruit. Het kon beter, hoor, voor de Nederlandse ploegen. Maar goed, we hebben in elk geval Tentam en Wening nog in die kopgroep. Nog wel, zeg ik dan maar. Ja. Het wordt gezellig bij het ontbijt morgenochtend daar bij de Rabo's. Rancho en Mollema er dus uit. Laten we hopen dat het met Geesink nog een beetje gaat. We blijven het volgen. Eerste hoofdpunten van het nieuws. Want het is half vier geweest. Rachid Finch. De Nederlandse export is in de maand mei bijna 9% gegroeid... ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS...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 Kamerlid Richard de Mos komt definitief niet op de kandidatenlijst van de PVV. Dat heeft Geert Wilders laten weten. Hij reageert daarmee op de actie die de Mos is begonnen... om alsnog een plekje op de lijst te krijgen. De Mos wilde lijstduur worden en hoopte met voorkeurstemmen te worden gekozen. En een 19-jarige stagiair van het Openbaar Ministerie... zou betrokken zijn geweest bij een overval in Vase bij Apeldoorn. Stagiair is opgepakt, zou iets te maken hebben met een woningoverval... vorig jaar september waarbij een 47-jarige bewoner gewond raakte. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B verkeersinformatie Op de Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat voor de Koentunnel 5 kilometer file. Op de A50 van Arnhem naar Os is een ernstig ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor dicht tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden vanaf knooppunt Valburg... via de A15 en de A2. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Meppel en Hogeveen rijden geen treinen. Daar ligt een boom op het spoor. En tussen Os en Den Bos rijden ook geen treinen. Daar staat een auto op het spoor. De vertraging is in beide gevallen meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De renners zijn dus bezig met de beklimming van de Col de la Croix de Fer. En hoe gaat het met Lauren Stendam en Pieter Wening, Gio? gaat het nog steeds goed mee, Want die zitten nog steeds in die kopgroep van 17 mannen. Ik kan in elk geval een geruststellend bericht geven over Steven Kruiswerk. Want ik zag hem zojuist zitten in het peloton, het peloton waar het tempo nu gemaakt wordt door Michael Rogers. Een van de ploegenoten van de gele truidrager. Hij moet nu tempo maken. Christian Knees heeft zich laten afzakken en die komt bidonnetjes brengen. Dat is een mooi gezicht hoor, die heeft veel werk verricht. Ik zie ook het gezicht van Richie daar daarachter, de gele truidrager. En dan kijk ik in dat peloton. Naar uh, al die andere mannen. Het is nog een grote groep. Maar gelukkig, in ieder geval. Steven Kruiswijk naar die valpartij. weer gewoon in dat uh, peloton. Geen Robert Geesink meer daar in die grote groep. Want ik kijk van boven naar die grote groep. Ik denk toch wel een mannetje of 50, 60 hoor nog steeds. Die zijn. Nou, nee, iets minder. 50 man hooguit. Maar goed, daar vooraan dus in elk geval. Uh, Laurence Tendam. die opnieuw een goede indruk maakt, was. Zeker weten. Gisteren ook uh, deed hij dat al in de etappe. door de Jura. De uitlopers eigenlijk van de Noordalp. om het zomer eens eventjes te noemen toen hij uh, goed over de streep kwam in de groep met de gele trui met de favoriet of eigenlijk net daarachter maar uh, de heel snel weer fris was en nu zit hij mooi midden in die kopgroep waar Pieter Wening de andere Nederlander, de Nederlander in dienst van het Australische Greenwich ietsje verder naar achteren zit maar nog niet in laatste wielen We hoeven ons wat dat betreft nog niet echt zorgen te maken het is K3 die in het laatste wiel zit en daarvoor zit Alejandro Valverde die maakt dan toch een uh, ietsje mindere indruk op de flanken van deze Croix de fer, waar het volgens mij Christophe Kern is... die het tempo aanvoert. En waar Liva Leipheimer daar ook uh, in de buurt zit. Daarvoor in het. en dan dus mooi in het midden. Drie minuten en 15 seconden is de voorsprong voor deze groep. Waar Amel na trouwens ook net is uitgevallen. Op de Croix de Faire. Dus ook zo'n klassieker in de Tour de France in 1947. Eh, zo lang is het alweer geleden dat we er voor de eerste keer op reden. Eén keer kwam er een Nederlander als eerste boven Gertjan Teunissen... In 1989. En voor de rijder die straks hier als eerste boven komt. ligt nog een mooie prijs te wachten van 5000 euro. De souvenir Henri de Grange. Dus er staat nog meer op het spel. dan alleen maar de punten voor de bergprijs. Zo lang is het, uh, zo ver is het nog lang niet. De top, dan hebben we 93 kilometer erop zitten. En nu staat de teller van de motor op 77 kilometer. Het is dus nog een eind klimmen voor de kopgroep. met de twee Nederlanders erbij: Laurens de Dam en Pieter Wening. Ja, en uh, we blijven ons toch ook even bezighouden... met de mensen die in de rem hebben geknepen vandaag. En dan komen we ook uit bij vakantsollei DCM... Frank Quantum van die ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, e eerst maar eens eventjes naar Rob Ruig, Want uh, we hebben hem uh, eerder horen zeggen... dat hij toch nog wel goede moed had, ook voor vandaag. Wat is er gebeurd? Ja, het zit ons niet echt BMW deze toer. Tot nu toe. En, uh, en je merkt gewoon dat renners die gevallen zijn... Uh, heel, veel, uh, heel veel van haarweg gaan moeten vragen om te herstellen met wonden en, uh, en vastzittende heupen en ruggen. Oh, ja. En hij uh, lijkt gewoon leeg. Uh, dat is uh, de eerste indruk is dat hij gewoon leeg was op de op de eerste oplopende meters van de dag. Ja. Net als, uh, als Liewe Vestra en Gustav uh, Erik Laksom. Geen kracht meer in de benen. Nee, nee, het lijkt echt op dat ze leeg zijn. Uh, net als renners van andere ploegen ook zie je. De jongens die hard gevallen zijn, die, die vragen veel van hun lichaam. En dan kun je daarnaast niet, uh, niet heel hard meer een berg op fietsen. Nee, maar hadden jullie vanochtend het idee dat dit zou kunnen gebeuren? Nou, je bent natuurlijk altijd heel strijdbaar. En, uh, en het doel van het team is een ritvegen. En uh, ja, daar heb je aan één renner genoeg. Dat zie je ook in, in de Giro. Maar uh, ja, die jongens die staan op en, en die voelen zich uh, soms beter... dat hun lichaam wel beter wordt. Maar uh, energie kun je toch pas op de fiets pijlen. Of dat je nog energiek genoeg bent. Ja. Maar dit is toch wel een zware dag voor jullie ook. Hè? Jullie hebben natuurlijk met het uh, afvallen van uh, Wout Poels al... Uh, ja, het heel zwaar gehad. Maar nu zit daar ook nog Larsson bij, hè? Dit, die, uh, die, die niet meer verder kan. Hoe is dat voor jullie? Ja, ja wel een zwarte dag natuurlijk zo... Uh dus uh, zeker niet uh, wat we voor de Tour uh, verwacht hadden en, uh, en gehoopt. En, uh, we, zitten nu, uh, we zitten nu net achter de bus ja. en uh, dan maakt uh, Kenny van Hemel wel een goede indruk. Het is een mooie grote groep van 40 man. Uh, dus als onze sprinters uh, kunnen overleven vandaag en uh, morgen, dan, uh, dan moet het maar uh, richting de Pyreneeën gaan gebeuren voor ons. Heb je nog meer van je uh, coureurs in het zicht? Nee, nee, nee. Uh, Kenny, zit hier in, uh, Kenny van Hummel zit in de bus en, uh, en Chris Boekmans uh, die zit daar net voor. En ja. de rest zit dus uh, nog verder vooraan in de reus. Ja, ik weet, niet dat, ik weet dat hij niet bij jullie fietst, maar heb je ook, zie je ook iets van Robert Geesink? Nee, nee, nee. nee. Uh, Bram Tankink zit hier uh, van de Rabobank en uh, die is natuurlijk ook hard gevallen. En uh, Louis Leon Sanchez. Ja. Maar uh, Geesink, uh, Geesink is niet... Uh, niet deze groep. Nee, wat, wat moet jullie lichtpuntje dan nog worden, Frank, deze tour? Nou, als je kijkt uh, naar, uh, naar een van de laatste sprintetappes waar, uh, waar Kenny van Hullo Vierder wordt en uh, Chris Boekman uh, in een goede positie nee, en kettingen breedt, dan liggen er nog wel kansen voor ons. En, uh, en ook in de overgangsetappes die jongens als Johnny Hogeland uh, en Marco Marcato hebben aangestipt. Ja, dus het, maar het is een goed teken dat, uh, dat Van Hummel in ieder geval goed in die bus zit. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is een grote groep, hè? Oh, yeah, 40, 40, 40 oh. renners, ja, 40 uh, kalrenners lijkt het, ja. Oké. Okay. En heb je misschien heel toevallig nog laatste nieuws over Wout Poels? Hoe het met hem gaat? Nou, hij heeft hij toch heeft wel zwaar transport naar Nederland gehad. Of in ieder geval, daar, daar is hij vermoeid van geweest. En, uh, en hij slaapt veel, maar... Uh, maar ze zien hem elke dag uh, iets schitter worden, dus dat is, uh, dat is goed nieuws. Um, en hij is zelf heel blij dat hij uh, met uh, Nederlandstalige zusters, uh, verpleegsters kan praten. Ja, over dus, uh... laat, laat dat dan even voor jullie het lichtpuntje zijn, van deze dag in ieder geval. Ja, ja. Dankjewel, Frank Quantum. Ja, en, en laten we niet vergeten dat Johnny Hogeland van die ploeg uh, toch ook nog in het voorste gelid rijdt, uh, jongens, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh, Want die Holland is, is er al lang af, ah, die, okay. ging er in de uh, ja, die ging er eigenlijk in de afdaling al af van de Madeleine en kwam er uiteindelijk wel weer bij... aan de voet van uh, de Col, waar we nu mee bezig zijn. Ik zal de naam nou maar eens een keer goed noemen. De Col de La croi de Faire. Daar kwam hij erbij. Maar meteen in de eerste kilometer van die Quadrefer de Faire ging hij er weer af, Johnny Hogeland. We hebben nu een kopgroepje van nog maar 11 man. Want het dunt uit daar in die beklimming. Die loodzware beklimming. 22,4 kilometer lang. Bijna 7 procent gemiddeld. Daar zitten verschrikkelijk steile stukken tussen. Ik kijk naar uh, uh, Kern. Christophe kern die daaraan aan kop rijdt met die gele schoentjes van hem. De man van Europka, ploeggenoot ook van Thomas Verclaire... die gisteren de etappe won. En die heeft verder bij zich Chris Horner, de man van Radio Shack. heeft zijn ploeggenoot bij zich, Pierre Rolland Vorig jaar dus Alpe du West gewonnen. Die kan dat dus, zo'n etappe. Die zou op Latouz wel eens kunnen toeslaan. Dan Daniel Martin, ook een man die goed bergop kan aankomen. K3 zit daar nog bij. Laurens ten Dam, de Nederlander. Gelukkig maar Kirienka, Kesiakov, Kieselowski en Velits. Dat zijn de mannen daar in die kopgroep die inmiddels is uitgedund tot 10 man en dat betekent Sebastian dat jij steeds meer renners opraapt zoals Pieter Wening en die is in terwijl even een drempeltje overgaan zo drempeltje nou ze kunnen er hier ook wel van het is bijna een berg op een berg man maar goed Pieter Wening die is er afgegaan dus in die kopgroep en niet alleen Pieter Wening hij is in het gezelschap van Ivan Basso dat is weer een drempel goedemiddag hij is in het gezelschap van Ivan Basso en van Alejandro Valverde en daar zijn wij zojuist voorbij gestuurd dus Basso, de nummer 21 uit het algemeen klassement. En Alejandro Valverde, de nummer 23 uit het algemeen klassement. Zijn er af? Rijden met Pieter Wening even. Op een wat vlakker stukje in de beklimming uh, van deze Croix de Fer. Dan rij je ook eventjes door en, uh, langs een paar huizen heen. Maar het verschil is groot hoor, naar die kopgroep toe. Wij rijden dat verschil nu dicht. Zien Chris Anke rijden. Die het ook uh, moeilijk heeft en een beetje aan het elastiek zit bij die kopgroep. Nee, nee, nee. Dit gaan uh, Valverde, Basso en Wening. Denk ik niet meer goed maken. Want als je er al in de beginkilometers af moet. Dan is dat al een slecht teken. En dit verschil is toch meer dan 30 seconden al. Wat zij achter liggen. Wij zitten weer achter de kopgroep. We moeten het dus hebben. Vooraan van Laurens Tendam. Eens dus even kijken. Waar zit hij? Mooi in het midden van het groepje. Het getoeter dat u hoorde was de auto. De klakson van Adrie van Ouerlingen. Die verder naar voren wil. Hij gaat denk ik nog wat verzorging geven aan Laurens Tendam. Die goed mee klimt daar voorin. Inderdaad, er komt de bidon uit. De ene bidon weg, nieuwe bidon voor Laurensserdam. We moeten het van hem hebben in deze etappe, deze prachtige koninginrit door de Alpen. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl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 dat ik nog nooit eerder de clip heb gezien die bij dit nummer hoort. Van Pieter Allen, I Go To Rio. Ja, en eerst uh, La Tourzvier. En uh, dat gaat allemaal nog via de Cordevers, Rio. Zeker, Qua de Verde, Molaar en dan laat Swier. Uh, nou, hier hebben we de clip er gelukkig wel bij. Kunnen we zien welke renners er rijden. En ik kijk weer naar Christian Knees met die mooie rode zonnebril die daar op kop rijdt voor uh, zijn uh, grote baas voor Bradley Wiggins. Want die moet dit jaar de Tour gaan winnen als het aan Team Sky ligt. En daar dan achter ook weer al die andere mannen van Sky. En toch nog wel een redelijk pelotonnetje. Nou, wat zullen we het inschatten? Mannetje 40. Ja, ik denk wel zo'n beetje dat het 40 man zijn. En als je dan aan kop kijkt van die kopgroep. dan zie je dan vooral dat het werk wordt gedaan... door, door uh, Christophe Kern. En dat is de ploegnoot van Pierre Hollande. Zouden ze daarbij die ploeg opnieuw... zinnen op een stuntje? Nadat gisteren al de overwinning ging... naar Thomas Veuclair. Tijdverschillen. Ja, we krijgen niet veel tijdverschillen. We weten niet helemaal... hoe ver Basso, Valverde en Wening erachter liggen. Maar die zijn er wel definitief af. Daarachter dan weer Mornaars, Carponi, Marzano... Riblon, Koer Vinokourov en Leipheimer. En dan op vier minuten... En 13 seconden dat peloton met die gele truidrager dus. Maar tempo, daar een kop van die kopgroep, wordt toch wel redelijk opgeschroefd door die mannen van Europe Car. En dat betekent, Sebast, dat jij weer mannen gaat oprapen. Zoals uh, Trofimov, die uh, hebben we inmiddels al opgeraapt. En als ik achterom kijk, dan zie ik heel veel ploegleiders uit. Dus hij zit nog net aan de staart. Maar ja, geen goed teken hè, als je eraf moet. En als ik naar voren kijk, dan zie ik uh, K3 van HG De Deuxerre. Die een beetje aan het elastiek hangt samen met uh, Chris Anke Seurensen, moet dat zijn. De renner van Saxabank rijden een meter of 30 zo'n beetje achter de andere negen. Moeten dat dan nog zijn? Negen man die we vooraan over hebben: Horner, Roland en Kern. Dus dat duo van Europcar. Dan Daniel Martin, die zitten dus nog bij Laurens Tendam. Niet te vergeten: Kirienka, Kessiakov, Kieserlovski. Twee man van Astana en Peter Velits van Omega Pharma. Quickstep: Dat zijn de koplopers met die vier minuten voorsprong, dus op dat Peloton. Nou, uh, K3 moet er toch langzaam zeker meer en meer definitief af Terwijl er ze werkelijk waarop zijn tanden bijt. En probeert om nog weer terug te keren naar uh, de uh, laatste wiel van die kopgroep. Waar Tendam nu ook langzaam ietsje naar achterzak. Zie ik als ik zo tussen de bladeren door uh, kijk. Want we rijden nog altijd tussen de bomen ze nu dan even lekker beschut. De zon krijgt meer en meer kracht. Brandt op ons, brandt op ons op deze, ja op zich mooie dag in de Alpen. Maar met al die Nederlandse. De, uh, opgaves Nederlanders en renners uit Nederlandse ploegen is het dus wat dat betreft teleurstellend. K3 die ziet dat uh, de andere de groep met Ten Dam verder en verder weg rijdt. probeert nog om terug te komen, maar de negen man rijden ook bij hem verder en verder weg. De Radio 1 Sportzomer, de Festivaltent en de Festivaltent staat ja, waar vandaag. Staat waar staat hij? In Doesburg. Waar? Bij het festival Doesburg Binnenste Buiten. Verslaggever Niels de Jager is daarbij. Wat is dat voor festival? Ja, wat is dat voor festival? Het is in elk geval op straat. Ja, dat is uh, met deze uh, toch vaak wat natte zomer uh, altijd spannend. Ja, hier geen uh, Col de Madeleine, Croix de Fer. Maar uh, de Ooipoortstraat in Doesburg. Want hier is uh, tot en met zaterdag het uh, Braderie en uh, Straattheaterfestival... Uh, Doesburg Binnenste Buiten dus bezig. En uh, ja, veel straattheater dus... Hier uh, een grote kar met uh, ja, allemaal uh, een beetje ranzige etenswaren. Uh, groente en fruit afgewisseld door een, uh, een mensenlichaam... die hier uh, door de straten van Doesburg wordt gereden. Ja, het is nu, als ik omhoog kijk, een uh, klein zonnetje. Het gaat eventjes, maar ja, daarnet uh, regende het er nog. En vanochtend was het hier echt zo af en toe hozen... En uh, er is hier ook zo'n kinderbraderie, allemaal op kleedjes en zo. Ja, die kinderen daar, die hadden echt er behoorlijk veel last van. Hier een uh, kleedje met allemaal DVD's, CD-ROM's, allemaal ingepakt in het uh, natte plastic. Heb jij al wat verkocht? Uh, ja, ik heb um, al uh, een uh, auto verkocht. Denk je dat er nu minder klanten komen, minder mensen komen om jouw spullen te kopen, nu het zo slecht weer is? Ja. Ik denk het wel. Uh, je hebt alles zo heel mooi ingepakt in het plastic. Was dat jouw idee? Nee, dat heeft mijn moeder gedaan. We hebben allemaal opgeroepen om oh. naar Doesburg te komen. Dan ja. nou, ga je gang, maak maar reclame voor je spullen. Zeg maar, Ik kom allemaal zijn... naar Doesburg, Kindermarkt. Naar de kindermarkt. En, en het is hier heel mooi weer. Ge gewoon liegen, dat mag hoor. Komt de zon ja, door. Ja, en inmiddels uh, is het ook echt wat mooier weer. De, de zon die komt ook al wat voorzichtig uh, voorbij. Hier gaan de worstenbroodjes, uh, worden hier, uh, hier klaargemaakt. Maakt het nog veel uit of het nou nu even dat zonnetje is of die regen uh, die we zoveel hebben gehad vanochtend? Ja, nou vooral de zon, dan begint iedereen weer te lopen. Dus dan, uh, nou, dan komt het, als dat zo blijft vandaag, komt het goed. Nou, we hopen het met, uh, ik, ik hoop het met u mee. Ja, hier om de hoek, daar uh, staat een uh, beetje gekke, groene, ja, containerachtige voorwerp. Het is de bandritser 561. Ja, zo vanaf de buitenkant snap je er eigenlijk helemaal niks van. Maar ik ben er net al even in geweest. Klaar. Voor de tijdspon. 3, 2, 1... En de vloer schudt door elkaar. En we kijken nu in 1944. We zien een vliegtuig neerstorten op een huis. En weer schudt die grond door elkaar. Een soort tijdmachine dus. Dan helemaal over de militaire geschiedenis van Gelderland... Ja, erg leerzaam en uh, ja, met die uh, trillende vloeren en al die effecten ook uh, nou, best, uh, best spannend. En uh, behalve uh, ja, dit soort dingen en stratenjaten uh, straattheater wat je net al hoorde, is er hier ook verder een hele grote braderie. Je kan echt uh, van alles kopen, popcorn, je sieraden, een broodtrommelzaakje. En dat allemaal in de straten, de pittoreske straten van dat uh, mooie stadje Doesburg. Even het festivaltentje in met Jacques van Gessel van Doesburg Binnenste Buiten. Waar, waar ben ik beland? Nou, je bent op het grootste uh, gratis uh, evenement uh, in de Achterhoek. En wij noemen het altijd het culturele volksfeest. Want er is cultuur. Het volksfeest, de dweilorkesten. En wat voor mensen komen hier dan op af? Heel veel toeristen die dus uh, zeg maar op de Veluwe zitten, op de camping. Nou uh, wordt al heel wat afgeklaagd over het weer deze zomer. En uh, ja, ook vandaag weer uh, buitje op, buitje af. Is dat nou niet uh, heel vervelend uh, voor zo'n uh, zo buitenevenement? Ja, je bent afhankelijk van het weer. Maar we kunnen er op een gegeven moment bij omgaan. Even uh, checklist. Zijn er genoeg schuilplaatsen als het straks weer hard gaat regenen om, uh, om eventjes uh, droog te kunnen blijven? Nou, we hebben inderdaad genoeg uh, schuilplaatsen, de horeca. We hebben overal uh, hebben ze tenten, dus uh, je hoeft niet in de regen te blijven staan. Zeker niet. En, en een vraag die ook uh, terugkomt steeds weer op elk festival. Wat kost een biertje? Nou, volgens mij kost hij. Ik drink geen bier, maar volgens mij kost net iets meer dan 2 euro of zo. Dat is gewoon hier bij de kroeg? Dat is gewoon hier bij de kroeg. En dan krijg je een mooi biertje, hoor. Een mooi biertje. <laughs> Jacques van Gessel van Doesburg. buiten was dat. Ja, Gio, we hebben het de hele tijd over die kopgroep. Maar daarachter in het peloton gebeurt ook van alles. Ah, er gebeurt echt van alles. Prachtig om te zien, hoor. Een uh, truc speciaal van de BMC-ploeg. De ploeg van Cadell Evans. Eerst springt de witte trui weg uit het peloton. Met uh, de gele trui daarbij. Met Bradley Wiggins. Het uh, DJ van Garderen, die rijdt weg. En toen dacht ik al, dat gaat een bruggenhoofd worden voor Cadell Evans. Maar ik had niet verwacht dat hij al zo snel zou wegspringen uit het peloton. De toerwinnaar van vorig jaar. Ik had verwacht dat hij op uh, Latouz pas zou gaan aanvallen. En dan mogelijk in de richting van T.J. van Garderen zou rijden... die hem dan naar boven kon rijden. Wat gebeurt nu al. Het gebeurt op de flanken van de croix de Fer. Evans nu in het wiel van T.J. van Garderen. Even nog in het wiel geweest van Levi Leipheimer. Gelost uit de kopgroep. Maar die heeft zich weer laten terugzakken. En dan rijdt Evans gewoon weg daar uit dat peloton. Het peloton op 4 minuten en 3 seconden. Evans en van Garderen op 3 minuten en 46 seconden. Zeg maar dat ze al zo'n 20 seconden gepakt hebben... op de gele truitdrager. Dit is de serieus aanval op de gele trui. En het gebeurt vroeg in de koers. En dat is prachtig. Want de gele trui, hij blijft daar constant zitten. Die mannen die versnellen niet echt hoor. Het is uh, Rogers en dan uh, zien we daarachter, zien we Froome ook uh, rijden. En dan uh, zien we dan de gele truidrager daar in het uh, wiel zitten. En Evans, ja, hij gaat het natuurlijk nu proberen. Hij moet het gewoon gaan proberen. Want als er vandaag niet aangevallen wordt, wanneer moet je het dan wel doen met een gele truidrager. die zo verschrikkelijk sterk is in de tijdritten. Eindelijk actie in de Tour en dan ook echt bij de klassementsmannen. Van Garderen en Evans in achtervolging op de kopgroep maar vooral proberen ze weg te rijden bij dat peloton. Nu wordt gemeld dat het maar 10 seconden is het verschil tussen het peloton en de gele truidrager. En dan heeft Evans moeite om het wiel te volgen van Van Garderen. Het tempo in het peloton gaat omhoog hoor. Dan gaat de een na de ander eraf. Maar wat gebeurt er helemaal vooraan? Wie je daar nog? Daar rijden nog negen koplopers bij elkaar onder wie Laurens Stendam. Maar hij heeft het toch moeilijk Krijgt het moeilijker en moeilijker. Terwijl we zo langzaam en zeker het uh, bos op de croix de Fer gaan verlaten. En meer in het uh, open terrein komen. Waar je over de groene Alpenweide heen kijkt. Zit Laurens Terdam in het voorlaatste wiel. In het laatste wiel zit Vasily Kirienka. Die man van uh, Movistar. Daarvoor de twee renners van uh, Astana, Kessiakov en Kieserlowski. Daarvoor zit Horner. Daarvoor Daniel Martin. Daarvoor zit Peter Velits. En het tempo wordt gemaakt door de twee coureurs in het groen van Europcar. Donkergroen In tweede wiel Pierre Rolland En in het eerste wiel die man met de brede schouders. Christophe Kern. Geblokte renner. Maar rijdt hard omhoog. Tempo toch net ietsje boven de 20 kilometer per uur. Op de flanken van de Quad de Waar het nu eventjes ietsje lekkerder loopt. En ik ook de indruk heb dat dan weer wat beter in zijn ritme komt. Kijk even achterom. Komt Chris Anker er nog terug. Ja, die hangt op een seconde of 15. Maar mooier en belangrijker dus dat daarna daarachter, daar verder achter nog een beetje in het bos... Kanal Evans, de aanval heeft geopend. Ja, uh, dat is mooi. Ja, en dan is het nog de vraag of hij uh, dat volhoudt. Het wel trouwens of... dat sky skyteam heel rustig op de kop van het peloton uh, blijft pedaleren. Nou ja, wel, uh, wel met kracht natuurlijk. Maar ze raken niet heel erg in paniek nu, Evans vandoor is. Nee, maar er komt nog wat aan hoor. Want ze moeten dus nog naar uh, de top van de Quad de Ferre. En dan Col du Mollard, dat is ook een uh, behoorlijk hoor. 1638 meter. En daarna nog. De finish op de berg La Toussuire. We blijven deze etappe op de voet volgen de komende uren. Na vieren gaan Tom van het hek en Lucella Carrasso verder.